Het Amerikaanse leger gaat om te bezuinigen, fors inkrimpen. Minister Gates van Defensie heeft de plannen bekendgemaakt. Vanaf 2015 worden er 47.000 banen geschrapt. Bij de landmacht moeten 27.000 mensen weg... en bij het korps mariniers 15.000 tot 20.000. De Amerikaanse regering is van plan om de troepen in Afghanistan... over vier jaar terug te halen, waardoor er minder mensen nodig zijn. De bezuinigingen bij het Pentagon zijn ingrijpender dan eerder was gepland. Minister Gates vindt dat nodig om de economie en de eigen begroting weer op pijl te krijgen. De grootste klok van de dom in Keulen heeft zijn klepel verloren. Volgens het bisdom brak de klepel af tijdens het luiden voor drie koningen. De kerkklok in de dom is de grootste ter wereld. De klepel alleen al weegt 700 kilo. Een smid zal bekijken of hij kan worden gerepareerd. De enorme klok werd gemaakt in de jaren 20 en weegt 24.000 kilo. De klokken van de dom luiden alleen nog op kerkelijke feestdagen... als de paus sterft of bij het beëindigen van een oorlog. De brancheorganisatie ANVR komt met een zwarte lijst van reisbureaus... die zich niet houden aan de garantieverplichting... Reisbureaus moeten hun klanten beschermen zodat die hun geld terugkrijgen als ze een reis hebben geboekt en de zaak failliet gaat. Reisbureaus en tour operators kunnen zich tegen het risico indekken door zich aan te sluiten bij het garantiefonds SGR via een verzekering of met een bankgarantie. De ANVR zegt dat tientallen reisbureaus zich niet houden aan de garantieverplichtingen. Hun namen komen volgende week op de site van de ANVR te staan, kort voor het begin van de jaarlijkse vakantiebeurs. Het weer vanuit het westen wordt het overal droog... en vannacht kan dichte mist ontstaan. In het noordoosten gaat het licht vriezen en kan het glad worden. Overdag is het bewolkt en valt af en toe wat lichte regen. En het wordt morgenmiddag tussen 3 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond. Het wordt een mooie zomer. Twee Nederlandse ploegen doen mee aan de Tour de France. Naast de Rabobank ploeg mag ook Van Kansolij meedoen. Het was de grote tourbaas zelf die het aan de manager van Van Kansolij, Daan Luiks, vertelde. Wij zijn gisteren als team uitgenodigd om bij ASO op bezoek te komen in Parijs. Daarbij was meneer Preudon en meneer Pecheu aanwezig... Daar werd ons meegedeeld dat we voor 100% zeker deel mochten nemen aan de Tour de France. Ook de ploeg van de slekjes zal er natuurlijk bij zijn. Vandaag werd de naam van de nieuwe ploeg onthuld. Leopard Trek heet het. Joost Postuma zit ook in die ploeg. Hij kan zijn geluk niet op, want Postuma is nu al zeker van de Tour. Zover de dingen zeker zijn in de wielersport, sta ik erop. Ik bedoel, 13 man staan erop. Waren 9 man waar een kruisje achter staat. En waaronder mijn naam. Ja. We bellen met Theo Bos over zijn avontuur in Polen. Hij tekende vandaag bij Polonia Warschau. En verder kijken we vooruit naar het EK Allround dat morgen begint. We vragen ons hardop af of Allrounden nog wel de toekomst heeft. Gerard Kempkers, trainer, is duidelijk. Ik kom niet aan het Allrounden wat mij betreft. En hoe dat moet, weet ik niet. Dat is, dat is voor de knappe kop om daar eens goed over na te denken. De vier schansen zit erop. Thomas Morgenstern zet de Oostenrijk in vuur en vlam. Zometeen hoort, hij, hoort u of hij de terechte winnaar is. En Wendy Vuik springt ook van een schans. Sterker nog, ze is de allerbeste van Nederland. In dit uur maken we nader kennis met haar tot 11 uur in Langse Lijn. Ja, mooi nieuw dus voor wielerploeg, uh, nieuws dus voor wielenploeg Van Soleil. Voor het eerst uh, mag de ploeg van start in de Tour de France. Naast Rabobank is Van Soleil dus de tweede Nederlandse ploeg... die behoort tot de UCI Pro Teams, zo heet dat tegenwoordig. En dus rijden ze ook in de Giro en de Vuelta rond de mannen in het geel-blauw. Veel beter had het jaar niet kunnen beginnen voor Daan Luis, de manager van Van Kanselij. Goedenavond. Goedenavond. U bent, Goedenavond. Het het, u bent het aan het vieren, geloof ik. Ja inderdaad, we hebben toch een klein feestje gehad natuurlijk, want uh, je hoort niet elke, elke dag of iedere keer dat je naar de Tour Frans mag. En uh, dat is toch een uh, spannende periode aan vooraf gegaan. Ja, vertel eens hoe, hoe ging dat? Uh, jullie werden echt op audiëntie gevraagd daar in Parijs? Ja, dat klopt. Uh, Hilaire van der Schuur en ik zijn daar uh, gisteren geweest. En uh, meneer Perdom en meneer Pecheu waren daarbij aanwezig. En ja, dan wordt uitgelegd uh, hoe het gaat werken en dat we voor 100% zeker uh, aanwezig zouden zijn. Samen en, met uh, andere ja. ploegen? Ja, Ze hebben geen andere namen genoemd. Uh, het was gewoon een uh, klein comité okay. uh, van vakantie en ASO. Tenminste, het moet tegenwoordig Vakantselij, DCM is het geworden en uh, ASO. We ja. moeten er nog even aan wennen. Uh, maar maar ja. je had het wel een beetje verwacht, denk ik. Hè, maar dit is toch wel lekker. Ja, toen wij uh, de licentie van de First Division kregen, toen hadden we natuurlijk al het vermoeden dat we erbij zouden zijn. Maar je wilde toch bevestiging en die kwam niet vanuit de UCI. En uh, toen wij dus uitgenodigd werden bij ASO en zij zeiden dat we er 100% zeker bij waren en dat we gingen praten over het aantal hotelkamers en hoe het precies werkte... ja, dan uh, heb je er toch wel een heel goed gevoel bij. Ja, hoe reageerden de renners eigenlijk? Heb je al wat gehoord? Ja, ik kreeg net nog een leuk sms'je van Johnny Hogeland. Ja, dat doet toch goed natuurlijk. Als nu, uh, ja, de renners gaan nu pas echt beseffen van nou, het is nu definitief. Uh, we hadden allemaal een klein beetje doorbesproken, het programma's... maar het is nu echt definitief en dat is voor heel veel renners een goed gevoel. En een heleboel renners gaan dan knok knokken voor een plekje in die, tour, die tourproef van jullie? Gaat dat zo? Uh, ja, toch wel. Uh, we hebben natuurlijk al een selectie in gedachten, uh, 13, 14 renners, en uh, daar zal een kleine selectie uh, nog af moeten vallen, uh, maar de grote lijn is toch wel bekend. Ja? Kan je ze al geven? Uh, nee, nee. <laughs> ik wil dat ik even voor me houden, uh, ja, er zijn natuurlijk een paar zekerheden. Uh, nou, Laten we beginnen uh, met de kopman. Ja, dat is al uh, een van de lastigste denk ik. Ja? Ja, denk ik wel. Uh, Stijn de Volle heeft aangegeven samen met Leukemans dat ze heel graag naar de Tour willen. Mm -hmm. nou, er zijn natuurlijk een aantal Nederlanders waarvan ik denk van nou, die, die horen daar thuis. Johnny H. Uh, Johnny Oogland zeker. Yeah. Uh, ik vind dat Johnny voor de boltruim moet gaan. Sienne uh, ja. Westra, die, die kan een fantastische tijdrit daar rijden, bijvoorbeeld. En dat mm -hmm. zou ook mijn ouders kunnen. Uh, ja, nou, Wout Tools, Ik denk dat Wout de capaciteit heeft om te doen. Maar ik ben soms bang dat hij nog net de jongens, maar ik zou hem aan de ene kant heel graag daar uh, ja, op het grote wereldtoneel willen zetten. Uh, maar ja, het is natuurlijk de vraag wat gaat Rico doen. Uh, Rico heeft gezegd destijds bij de contractbespreking al, de Giro is mijn hoofddoel. Ja. Uh, hij doet eerst de klassiekers, uh, Waalspellen, Luik Bassenaken, Luik Amsterdamse um, Goaltrace, dan de Giro en dan de hij. Ja, dat is natuurlijk toch wel een impact op een team als die mee zou gaan. Uh, hij Want dan ga je in één keer voor het klassement natuurlijk. Nee, hij gaat geen klassement rijden in de Tour okay. als hij een goede Giro rijdt. Dus in de Giro hebben we echt een giro ploeg die echt alleen maar voor Rico gaat rijden. En uh, dat zou niet nodig zijn in de Tour omdat hij daar geen klassement gaat rijden. Nee, maar, maar het uh, is nog afhankelijk of hij gaat. Ja. Uiteindelijk, dan, dan, stel dat hij gaat, uh, daar zitten ze toch niet echt op hem te wachten hè, in Frankrijk. Uh, dat hebben ze ons gelukkig niet verteld. <laughs> nee, maar dan weet je ook. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, wij kijken gewoon naar de beste ploeg. En ja. de ploeg die daar moet zijn. Ja, kijk, we hebben nu een aantal jaar gevochten, om, uh, tenminste figuurlijk gevochten, om die licentie te krijgen. Uh, dat houdt nu in uh, dat we alles mogen rijden. Ja, en dat zijn voor ons geen beperkingen. Hè. We zijn getoets, gewikt en gewogen. Alles is gedaan door UC en Ernst de Jong om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dan moet je denk ik ook gewoon kijken naar kwaliteit en de ploeg die best wel elkaar past. Ja, maar het, het verleden laat je dan helemaal rusten. Omdat Rico natuurlijk destijds uit die Tour werd gehaald uh, met veel uh, bombari, uh, doping gebruikt, uh, straf uitgezeten. Die hebt niet zoiets van nou, daar zijn ze een beetje allergisch voor in Frankrijk, dat doen we rustig aan. Nee, ik, ik denk dat ze er niks over gezegd hebben, omdat we dan natuurlijk nog uh, tien ploegen op kunnen noemen... die dan niet aan de straat moeten schuiven ja. met hun kophand. Nee, nee, nee, maar het op, uh, gaat mij dus, ja. ook niet om hun, want ze kunnen natuurlijk in feite niks doen uh, als je die straf hebt uitgezeten. Maar heb je er zelf een gevoel bij van, nou, misschien niet handig of dat kan ons niet schelen? Nee, op, op, op dit moment wil ik gewoon kijken naar kwaliteiten en wat bij ons het beste past en wat het beste past bij de hoofdsponsor. Ja. En ik wil het verleden, hij heeft zijn straf uitgezeten en we hebben met z'n allen bepaald, dat heb ik niet bepaald, maar met z'n allen bepaald dat iemand twee jaar geschorst wordt... Nou, hij is twee jaar geschorst geweest en heeft er één jaar naast gestaan. Want dit jaar heeft hij dus geen enkele grote ronde gereden. Dus dat betekent al drie jaar geen grote ronde. Nou, dan vind ik dat iedereen weer zijn kans moeten geven. Duidelijk. Uh, je zei het al, uh, de bolletjes trui. Wilde je misschien wel voor gaan. Uh, wat, wat, wat is het doel in de andere ronden? Uh, ik denk dat we in de dieren moeten rijden voor een podiumplaats. Met Rico. Uh, met Rico. Ik denk dat we in de Tour met een echte vrijbuitensploeg moeten gaan. En dan... Bijvoorbeeld een Stijn de Volder of een Matteo Carrara... die zou nog uit kunnen schieten in een klassement. Uh, maar het is niet zo dat we daar een boeg omheen bouwen. We gaan daar als vrijbuiters naartoe. Tenminste, zo denk ik er nu over. Mm -hmm. uh, en dan op nu in de Vuelta weer klassement. En een stukje ritelverwinding. Maar als, als Rico zou besluiten, Giro en, en Vuelta... dan kan hij dus wel twee keer klassement bij. En we hebben natuurlijk ook nog Mosquera tot, tot en met vandaag. Ja, nou, dat, is, uh, dat is een vraag die op mijn lijst stond inderdaad. Wat, wat, wat ga je met hem doen? Weet je al meer over Mosquera? Nee, we hebben afgelopen week ook een vergadering gehad, en gehad met, de, met de UCI, met de Medische Commissie. En uh, ja, dat is hartstikke ingewikkeld. Uh, eerst wilden ze niet met ons praten, omdat uh, Mosquera niet bij onze beloonlijst stond. Mm -hmm. uh, toen hebben we onze advocaat een briefje laten maken, wat Mosquera heel graag heeft ondertekend, zodat ze nu alle informatie met ons ook mogen delen. Uh, en nu ligt dat bij de uh, legal department van de UCI. Die zijn nu ...aan het bepalen of wij wel alle informatie krijgen... ...want ze zijn bang dat alle ploegen dat gaan doen... ...en dat zijn ze niet gewend. Uh, en nu geven ze aan... Van, nou, ...het ligt nog steeds in Ergelen... ...het is niet naar Spanje... ...dus dat betekent dat de UCI nog niet besloten heeft... ...dat hij überhaupt een straf... ...moet krijgen. Mm -hmm. Het zou nog zo kunnen zijn... ...dat ze nu zeggen van nee, inderdaad... ...het is een maskeringsmiddel, maar is geen doping aangetroffen. Uh, dus hij wordt helemaal niet geschorst... ...geen waarschuwing. Dit is het dan. Dus ja, dan blijft hij bij ons. Want dat is het Nederlandse recht. Hij heeft twee jaar getekend, en dan is dat zo. Maar het duurt wel lang, hè? Ja, het kan nog maanden duren, zei de UCI. Plus, hij is niet geschorst. Nee. Dus jullie willen eigenlijk een garantie hebben van de UCI... dat hij voorlopig gewoon kan koersen? Ja, dat heb ik hem van de week gevraagd. Van ja, moeten we nou... Heeft hij de licentie? Ja, hij krijgt van licentie. Is hij geschorst? Ja, hij is inderdaad niet geschorst. Geen enkele dag geschorst geweest... Uh, en het kan zo zijn dat hij helemaal niet schorst of zelfs geen waarschuwing krijgt. Dus hij gaat bij ons uh, na de ploegenverstelling mee op trainingskamp. Ja, je gaat er gewoon voor. Ja, ik, we kunnen niet anders. Hè? Mm. Al zou ik anders willen. Ik wil op dit moment ook niet anders. Hoor. Want ik vind dat nu gewoon uh, de, de, de mensen die er verstand van hebben. En bij de UC zitten heel veel doktoren die, die weten wat er, wat er speelt. En als die besluiten dat er niets aan de hand is, dan vind ik ook dat hij bij ons moet fietsen. Want dan is het gewoon, hem heel veel onrecht aangedaan. En als die wijze mensen besli beslissen om hem te schorsen, al is het maar voor één dag, dan nemen wij afscheid. Dat is duidelijk. Um, het wordt een, een, een prachtig jaar. Laten we dat, uh, laten we dat even, uh, he, dat, laat dat de uitgangspositie zijn natuurlijk. Uh, wanneer is het geslaagd dit seizoen voor jullie? Nou, ik, dan wil ik heel graag de, de, de klassiekers en, en de grote rondes apart zien. Ik vind dat we moeten kunnen rijden voor een overwinning in een grote klassieker. Dat moet ons doel zijn en dat zal natuurlijk niet, niet makkelijk zijn om dat te bereiken. Maar ik, ik vind dat het moet wel streven zijn. Die kwaliteit hebben we in huis. Uh, Stijn de leuke leukemans, uh, maar in de heuvelklassiekers, Carrara, Hogeland. Uh, ...voor kan ik er nog heel veel opnoemen die daar kunnen winnen. En daar moeten we voor gaan. En ik vind een podiumplek in een grote ronde... Uh, ...dat is ook haalbaar in de Giro, denk ik. En vervolgens moeten we alles op alles zetten om, om een rit te winnen in de Tour. Maar dat doet elke ploeg, maar dat is dan toch ons, goal, on, ons doel. Je krijgen nu al zin in. En ja, jij, ook. <laughs> ja. Dank, uh, Daan Luijks, voor je toelichting en uh, geniet van, uh, van het moment even. Oké, okay, dankjewel. En, en nu nog. Oké, okay, dankjewel. Dag. Zo direct gaan we ook nog bellen met Theo Bos. Die heeft dus uh, getekend in Polen, wordt daar trainer. Niet bekend precies hoe lang. Eerst maar eens luisteren naar Toto Hold the line. Als je afgaat op de namen, moet het een van de allersterkste wielerploegen van het seizoen worden. Cancellara, Frank en Andy Slegse zitten er allemaal bij. Maar verder was er tot voor, tot voor kort nog maar weinig bekend over het team dat de werktitel Luxemburg Pro Cycling Project kreeg. Na maanden van voorbereiding was vandaag dan de officiële presentatie. Een reportage vanuit Luxemburgstad van Edwin Cornelissen.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 Groep de Noven-Tigans internationaal sportsveld op dat klengt Luxemburg. En dat allemaal ter ere van de Luxemburgse wielerploeg. De droom van de broertjes Andy en Frank Schlek. We hebben about it, having having een team in Luxemburg yes. Want wielrennen en Luxemburg, dat heeft een verleden samen. In Luxemburg is er altijd een grote legend Een grote historie van We keep it rolling.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 His role is, is a big, big support of the team. En natuurlijk legt meneer Bekka ook geld in. Veel geld. There's a saying in English, if, if you pay peanuts, you get monkeys. And I definitely don't think we have any of those. Nee, geen apen bij team Leopard. Het zijn juist de grote namen. And here they are. Fabian Cancellara, Frank Schleck en and Andy Schleck.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 Het grootste team, het beste in het moment. En klaar winnen de Tour de France dat Kort, kort. Tennisser Robin Haase heeft de kwartfinale bereikt van het toernooi in Chennai. Hij won in drie sets van de Japanner Sugita. In de kwartfinale moet hij het opnemen tegen de Zwitser Stanislas Wavrinka. Servië heeft de finale gehaald van het toernooi om de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, in Perth. De Serviërs verloor weliswaar met 2-1 van België, maar de overwinning van Novak Djokovic op Ruben Beumelmans was genoeg voor de groepszegen. De finale is zaterdag. De Verenigde Staten, Frankrijk en Italië maken allemaal nog kans op de andere finale plaats. En Jesse Houta Galung staat in de halve finale van het Challenger-toernooi in Nieuw-Caledonië. Hij won in twee sets van de Fransman Grégoire Bourquier. De Zweedse skier André Murer heeft in Zagreb een wereldbeker slalom gewonnen. Hij hield over twee runs de Kroaat Ivica Kostelitsch achter zich. Een andere Zweed, Matthias Hargin, werd derde. En de Litouwse atlete Civile Balkiunajte heeft bij een dopingcontrole in juli positief getest. Haar percentages testosteron en epitestosteron waren te hoog. De Europese kampioen Marathon hangt een schorsing van twee jaar boven het hoofd. Kerst is voorbij hoor, goalplay. Viva la vida was dat. We gaan naar Theo Bos. Hij is de nieuwe trainer van Polonia Warschau en hangt nu aan de telefoon. Goedenavond meneer Bos. Goedenavond. En uh, ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe kom je in Polen terecht? Gewoon met vliegtuig. Ja, dat begrijp ik. <laughs> <laughs> maar hoe krijg je zo'n baan? Uh, ja, dat gaat via de markt. Hè. Er wordt ge geïnformeerd of je interesse hebt uh, in een baan in Polen. En, uh, maar via dan, de markt uh, wordt dan, uh, worden dan Nederlanders die bekend zijn in Polen geconsulteerd. Ik noem Leo Beenhakker ofzo. Of... Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja? En dan, uh, ja, dan geef je je uh, interesse kenbaar en dan, dan zeg je van ja, ik ben een liefhebber dus ik wil graag werken. En uh, laat me horen. Die, ja. Dus ik ben er deze week heen gevlogen en uh, ik heb uh, twee dagen gesproken. Vanochtend terug en we zijn eruit. En, en, en wat trok je erin aan? Nou, vooral het werk. Uh, kijk, uh, ik uh, ben bij stressen weggegaan natuurlijk uh, op een uh, onbevredigende manier. Ik uh, ben ooit trainer geworden omdat ik het vak leuk vind. Uh, ...bezig zijn met een groep... met een groep spelers bij te maken... Uh, ...dagelijks op het veld... Met, ...met een groep mensen bezig zijn... Uh, ...met het spelletje wat ik... Uh, ...hartstikke leuk vind... Uh -huh. ...en ja, als je dan... Uh, ...dat afgepakt wordt... ...want wat er deze gebeurt, zo voel ik dat... Uh, ja, ...dan zit je thuis en dan, uh, als er dan weer een uitdaging komt... ...en heb ik steeds gezegd... ...dan uh, maak ik in principe het niveau niet uit... of het nou... natuurlijk, uh, wil je op het allerhoogste niveau het liefst trainen... ...nou, Polen is een, een land... Uh, wat, wat ik begrijp een de opkomst is, uh, ik heb er uitgebreid met Robert Maaskamp gesproken ook over, die heel positief was over het land, over de competitie. Hij werkt de, bij Wisla Krakau, hè, nu? Ja, bij Wiesla Krakau, uh, die heel uh, positief, positief over de competitie is, uh, over het leven in Polen. Nou, mezelf gaan kijken en uh, ja, dat beviel me allemaal wel. En toen zijn we gaan praten en hebben heb ik gezegd van, uh, we gaan het doen. Maar uh, weet je ook, hoeveel trainers die club heeft gehad de afgelopen twee jaar? Ja, natuurlijk. Ja. Het zijn er wel veel. Ja, eigenlijk... ik, ik, ik, ik, ik kreeg door tien. Ja, ik heb er uiteraard uh, met, uh, met de eigenaar over gesproken. Van wat, wat denk je wat ik beter kan doen dan die andere tien. En, uh, nou, hij heeft veel al Poolse trainers gehad. Uh, is, dit jaar is hij begonnen met een buitenlandstrainer aan te stellen, Baquero. Ja. Uh, Spanjaard. Daar, ja, daar, ja, Spanjaard. Die uh, heeft eigenlijk zelf uh, min of meer is hij opgestapt omdat hij wat problemen kreeg daar. Uh, dan weet ik verder ook niet precies wat daar gebeurd is. Dus uh, dat was niet zozeer dat hij ontslagen is, maar dat hij zelf opgestapt is. Hij uh, werkt inmiddels weer in Polen, maar alleen bij een andere club. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Uh, ja, en, en die eigenaar, uh, want van die tien zijn er ook nog twee of drie die het in tussentijd even over hebben genomen. zo'n tussenpoos, die nemen we dan ook even ja. mee als, als zijnde trainer. Uh, maar goed, hij, maar goed er, uh, zijn hij, check... er zijn veel geweest. Ja, het, nee, dus het kan zo. er ook spoken, ja. zal maar zeggen. Nee, dat, dat ontken ik ook niet. En dat hou uh, ja, ik ook in mijn achterhoofd uiteraard. Omdat het uh, ja, uh, gemiddelde uh, duur van een trainhoudbaarheid uh, van de laatste twee jaar drie maanden. Dus uh, ja. <laughs> ik ga wel rekening mee, maar uh, ik ga voor, uh, voor een langere termijn. En uh, daar ga ik alles aan doen en uh, want, ja, ik hoop want, dat, het, dat het gaat lukken. Want voor hoe lang heb je getekend? Ik heb voor een half jaar getekend met een optie voor twee jaar. Oké. Okay. Dus dat uh, betekent uh, kort gezegd dat, uh, ja, dat uh, uh, we in wezen bepaalde prestaties hebben afgesproken waarbij het contract automatisch verlengd wordt. En uh, ze staan nu achter, achter. En dan hoef ik maar uh, twee plaatsen te stijgen. En dan wordt het automatisch een uh, jaar verlengd. En uh, stijg ik nog meer richting Europees voetbal, derde plek. Dan wordt het automatisch twee jaar verlengd. Dus, uh, Als jij het ook goed vindt, hè? begrijp neem ik. Juist, aan. Ja, ja. precies. Dat is, dus dan, dan is dan het voordeel. Dan, uh, dan kun je zelf ook uh, een half jaar kijken hoe, hoe het bevalt. Hoe het leven bevalt. Hoe de competitie bevalt. Ja. En uh, of je uiteindelijk dan uh, dat ook wil. Uh, Polonia Warschau, ik weet er niet veel van. Jij inmiddels wel. Vertel eens iets over Club? Uh, het is een club die uh, 100 jaar bestaat, dit oh. jaar. Dus het is een traditieclub, één uh, van de twee uh, uh, grote clubs in Warschau, uh, vijf jaar geleden overgenomen door de huidige eigenaar, dus, dus een, een, een privé-eigenaar waarvoor daarvoor van, van de provincie of de staat was. Dat weet ik niet precies. Uh, ja, een club uh, met, met toch wel veel talentvolle spelers, uh, vier, vijf Poolse internationals, uh, Evi Smoderrecht zit daar. Uh, ja, potentieel een ploeg die bij de eerste vier zou moeten kunnen spelen, uh, ja, staan op dit we moment achter, dus hebben we een teleurstellende eerste seizoen zelf achter de rug. En er zijn nog 15 wedstrijden te gaan en we zitten nog in de beker, dus uh, er is nog van alles mogelijk. Ja, en de, we hebben even zitten kijken. De tweede wedstrijd van jou, wordt uh, de derby tegen Legia. Ja, klopt, ja. ja. Dat, dat gaat er we... uh, pittig aan toe volgens mij, hè, daar? Ja, dat heb ik gehoord. Nou, uh, naar de uh, Vitesse-Nek uh, ben ik heel benieuwd uh, naar uh, Polonia-Legia. Ja. <laughs> um, nog even, wie ga je meenemen als assistent? Uh, Mark Vintum. Dat is net bekend geworden, begrijp ik. Juist. Ja, dat is, een, dat is een uurtje geleden. Nou, vers de, van de pers. Juist. En die heeft er ook zin in. Die heeft er hartstikke veel zin in. Wanneer vertrek je definitief die kant op? Zondag. Zondag. Ja. En dan op Trainingskamp? Uh, zondag uh, komen we eraan. aan. Maandag uh, komen de spelers. Maandag en dinsdag zijn er medische testen staan er gepland. En dan woensdag vertrekken we voor twee weken naar Turkije. Heel veel succes. Theo Bos, we houden je in de gaten daar. Dankjewel. Veel plezier ook. Ja, dank je. Goed Dag. Ja. Ze waren de weg kwijt. Marit Leenstra en Koen Verwijk. We hebben het over schaatsen. In hun tijd bij de TVM-ploeg stortte het kaartenhuis van hun talent in elkaar. Zou je kunnen zeggen. Maar nu rijden ze bij Hofmeijer, bij hun oude trainer Jan van Veen. En plotseling krabbelen ze allebei weer op. Dit weekend rijden ze het EK Allround in Colalbo, Italië. Steven Dalebout keek vandaag toe bij hun training. Er wordt nog hard gewerkt langs de ijsbaan van Colalbo. Terwijl naast de baan de tribunes in elkaar worden gesleuteld vliegen Koen Verweij en Marit Leenstra met ploegenoot Rens Rotterveel over het ijs. Het is koud, min 5 en bewolkt. Trainer Jan van Veen kijkt rustig toe. Het is mij maar gewoon uh, min 12 en zonnetje. Dat, dat voelt minder koud dan, uh, dan min 6 en, uh, en deze regenkouw. Ja. Ja. We hebben hier een uh, prima weekje voorbereid. We zijn uitgerust. Nu langzaam uh, richt, richting de wedstrijd. Uh, ja, we een beetje scherp. Dus, uh, Jan van Veen, een nuchtere man uit Drenthe. Ze zullen zich bij Hofmeijer niet snel op de borst kloppen. Maar vorige week gaf Marit Leenstra na haar nationale allroundtitel... toch maar even aan dat haar huidige succes... volledig aan de Hofmeijer-ploeg te danken is. Ze zei dat ze de twee jaar bij TVM beter anders had kunnen besteden. Ik heb er niks geleerd. Leenstra keek in haar euforie even achterom. Maar dat wil ze nu duidelijk niet meer doen. Want als het nu over de verschillen tussen TVM en Hofmeijer gaat... Zegt ze? Ja, dat weet ik zelf ook niet precies. Dus dat is daar uh, kan ik niets voor over zeggen. Maar duidelijk is dat er een zogenaamde klik is tussen Leenstra en haar trainer Jan van Veen. Nou, Jan is uh, een hele goede trainer die uh, een technische, uh, heel duidelijke aanwijzingen geeft. En die uh, ja, mij gewoon goed begrijpt. En op, op wat voor manier uitzegt dat? Uh, nou, als ik. Uh, ja, hij, hij weet gewoon uh, de goede dingen te zeggen. Ja, nou goed, dit, dit is. Ik heb natuurlijk ook in oranje wel een goede klik met en uh, dat is nog steeds zo en dat is een must eigenlijk. Maar ook, ook uh, dat er weer zo snel uh, die 2 eenheid is, dat is, uh, ja, dat, dat, dat is super. En, en uh, <tiekt> wat ik net zeg, automatisch komen de verwachtingpatronen ook van mezelf. En uh, <tiekt> dat steekt altijd een beetje de kop op, dus we moet ik een beetje klein maken. En uh, als, als ik dan nog goede dingen zeg op het goede moment, uh, waardoor ik eigenlijk een beetje terug heb, waardoor ze een beetje rustig in, in haar hoofd is, ja, dat, dat, is dat is super. Want het is heel makkelijk om te zeggen, maak je niet druk, maar dat, dat werkt meestal niet. Nee, nee. Kijk, natuurlijk maak je druk, je, maak je druk, druk over dingen die, die, uh, waar, waar je onzeker over bent. Dus dan moet je met name de dingen waar je, waar je zeker in bent... en wat, wat, een, wat een zekerheid geeft, daar moet je gas op geven. Mm. Dus omdat je een tweede dag dan ook een vijftienmeler hebt... die zit daar pas achteraan, weet je wel. Ja. Dus uh, dat klinkt helemaal heel, heel simpel. En, en ik vertel ook simpel, dat ik heel simpel. En uh, ja, dat, dat bij de meeste mensen is dat gewoon uh, verhelderend. En uh, kunnen ze zich heel snel herpakken op die manier... En terwijl de starters hun startpistolen testen... stapt aan de andere kant van de baan Koen Verwij het ijs af. Ook hij hervond zijn talenten bij de Hofmeijerploeg. Het maakt het schaatsleven stukken aangenamer. Uh, ja, veel leuker, omdat ik nu uh, ja, met mijn plezier kont, uh, heb ik gewoon heel veel. En het komt er ook een beetje uit. Het uh, begint nu eindelijk te komen. En, uh, ja, daar heb ik vorig seizoen een beetje op zitten wachten. Heb je, heb je getwijfeld over je toekomst als schaatser? Oh, ik heb wel over nagedacht vorig jaar, toen, ik, uh, toen het wat minder ging, dat ik dacht van, uh, nou ja, is dit wel wat ik wil en zo. Maar ik denk dat iedereen dat wel, ik denk dat elke schaatser dat wel uh, heeft gehad natuurlijk. Het is wel fysiek een hele zware sport, en, uh, maar uh, zoals het nu gaat, dan heb ik er heel veel plezier in en dan, uh, is, dan denk ik dat van ver weg. Uh, van ploeg veranderd, is dat, is dat de grootste reden voor, voor de omslag geweest? Ja, nee, dat denk ik wel. Ik denk uh, op het, uh, dat ik uh, gauw terug ga naar mijn trainer, Jan Veen. En uh, mijn, mijn fysiotherapeutische aan. En uh, ja, die klik was gewoon heel goed met die twee. En uh, nou, ja, dat zie je nu al redelijk terug. Ik heb echt plezier in. En uh, ja, dat gaat er nu of andere keren zeker uitkomen. Want ik heb hard getraind en heel goed getraind. We kunnen het dan nou uitleggen, want Jan van Veen is zelf een beetje een nou, zijn nuchtere, rustige, stille man. Uh, waarvan mensen zich toch al afvragen, wat is nou het geheim? Marit Leenstra en Koen van Wij. Kun jij dat een beetje uitleggen? Nou, ik denk dat Marit en ik al uh, Jan zo desdanig goed kennen dat, uh, kunnen, dat we aan zijn blik zien dat, wat hij bedoelt. En uh, Jan is gewoon uh, technisch uh, voor ons ook denk ik een hele goede trainer. En uh, als je bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb nog wel eens dat ik uh, voorover duikel of zo. Dan, uh, dan, uh, dan gooit hij bijvoorbeeld een sarcastische opmerking. Nog ietsjes meer ervoor op zitten. Dan, uh, dan weet ik precies natuurlijk wat hij bedoelt. Uh, wat staat hij op het recht en dan doet hij zijn handje wijzen. Nou ja, dat soort dingetjes. Oh, het is ook met lol. Het is uh, met uh, sarcastische grapjes en zo uh, brengt hij het ook. Iets meer met een glimlach dan, dan voorheen bij TVM. Ja, denk ik wel. Ja. Je hebt een aardige groep hier, uh, hier rondrijden dit, uh, dit weekend. Wanneer ga je tevreden naar huis? Nou, ik ga tevreden naar huis op het moment dat ze, uh, dat, dat, ze dat doen wat ze al uh, hebben laten zien. En uh, als ze een beetje mee zitten uh, een klein beetje erbij. Uh, dan zijn bij de heren natuurlijk al een aantal uh, echte kanshebbers. En uh, daar rekenen we onszelf niet toe. En uh, bij de dames is het iets, uh, iets uh, dunner gezaaid, denk ik, met, met mensen die zouden kunnen, kunnen winnen. Ja. Maar uh, ook daar zit ik Mark niet direct uh, als topfavoriet uh, in. Ik bedoel, uh, die druk mag uh, iedereen dan op, op zich nemen. En dan gaan ze voor nog een proefstart. De Oostenrijker Thomas Morgenstern heeft de Schansen tournee gewonnen. In Bischofshoven werd hij tweede, maar dat was voldoende voor de eindoverwinning. Ayot Kloosterboer heeft de Schansen tournee gevolgd voor de NOS. Ajald, uh, is Thomas Morgenstern nou de terechte winnaar? Ja, meer dan terecht, meer dan terecht denk ik. Uh, hij wint de eerste wedstrijd in Obersdorf met groot verschil. Daar bouwt hij een uh, mooie voorsprong op. Dan wordt hij vervolgens wel veertiende in Garmisch-Partenkiertje. Dat is uh, een wedstrijd die maar over één ronde gesprongen is. Ik heb de indruk dat hij daar niet helemaal voluit ging. Dat hij daar dacht van um, moeilijke omstandigheden. Vlak voor hem uh, was een uh, collega Koveren. Die was uh, bijna gevallen. Er uh, heeft iemand zijn kruisbanden uh, gebroken, gescheurd. Dus... Uh, ik denk dat hij daar dacht van, we hebben nog twee schansen te gaan. Ik hou me een beetje in. Werd dus veertiende, hield nog wel iets van zijn voorsprong over. En toen kwam Innsbruck en die won hij weer met overmacht. En uh, nu werd hij tweede, ja, meer dan terechte winnaar, zeg ik. Simon Amman, de winnaar uh, in Garmisch. Dat was de enige concurrent nog, hoor, vandaag. Ja, en die stond al een straatlengte achter. Die had 15 meter goed moeten maken in, uh, in twee sprongen verdeeld. Nou ja, dat was bijna niet te doen en dat is hem dan ook niet gelukt. Morgenstern won dus. Uh, de vorige twee jaren was er ook al een Oostenrijker uh, die won. Zijn ze oppermachtig? Ja, dat kun je wel zeggen. Twee jaar geleden was het uh, Wolfgang Leutsel. Uh, vorig jaar was het Andy Kofler. En nu dus Morgenstern. Drie Oostenrijkers achter elkaar. Het is een unieke hat-trick. Uh, um, het zegt inderdaad iets over de dominantie. Want uh, sinds 2005 zijn ze als team ook ongeslagen. En... In de breedte zijn ze verschrikkelijk sterk. Er is er altijd wel eentje die beter is dan de rest. En uh, dan moet die eenzame Anman, die moet daar tegen opboksen. Simon Amman. Dat deed hij in Vancouver heel erg goed. Hij wou heel graag deze vier schansen, maar het is hem niet gelukt. Uh, maar toch gebeurt het niet dat iemand twee keer achter elkaar zo'n uh, vier schansen wint. Is dat zo moeilijk in die sport? Ja, het is echt verschrikkelijk moeilijk. Je moet echt in tien dagen tijd, moet je vier schansen bedwingen. En uh, je hebt maar heel korte tijd om eraan te winnen. Uh, je moet de eerste dag dat je erop springt moet je meteen kwalificatie doen. En de tweede dag moet je de wedstrijd. Het moet allemaal maximaal zijn. Elke sprong moet goed. Want als je er een verprutst, zoals bijvoorbeeld Aram uh, in de allereerste wedstrijd, ben je meteen kansloos voor de eindzegen. Dan zijn er zijn een aantal regels veranderd, Ayot. Uh, kan je er iets meer over zeggen? Zo wordt de winst bijvoorbeeld verrekend. Ja, je zegt het zelf. De wind wordt verrekend in de score... als het gunstig is geweest. krijg je wat aftrek. En als je een ongunstige wind hebt gehad... dat is een wind van achteren... dan uh, krijg je een paar bonuspunten. Ik vind dat het wel goed werkt. Uh, we hadden dit seizoen uh, een aantal wedstrijden erbij. Bijvoorbeeld in deze vier schansen. Waarbij de omstandigheden nogal wat wisselden. En je krijgt toch wel wat eerlijker omstandigheden. Nou, zal het niet altijd gaan werken. Uh, want... Als je de wind in de rug hebt, dan spring je gewoon minder. Dus ook al krijg je wat punten cadeau. Helemaal eerlijk zal het nooit worden. Wordt die niet echt overzichtelijker op voor de toeschouwers? Nee, en al helemaal niet als je ook nog een gate correctie krijgt. Dat wil zeggen, als er uh, te gevaarlijk goed wordt gesprongen, dan wordt het balkje een paar meter naar beneden verplaatst. Zodat je minder aanlooplengte hebt, minder snelheid. En er wordt er dus iets minder ver gesprongen, krijg je ook een paar bonuspunten voor. Maar dat is bijna helemaal niet meer uit te leggen. Want je hebt inmiddels uh, jurypunten, afstandspunten, uh, windpunten en een gatefactor. Dus uh, ja, waar je op moet letten, dat wordt heel erg moeilijk. Vier schansen toernooi zit erop. Uh, volgende belangrijke afspraak? Eind februari, wereldkampioenschap in Oslo op de Heilige Berg Holmenkollen. Prachtig. Aijld, dankjewel. sun come on in and take me down with you just because there's no one else to do this is your lucky day you get to blow my face away but be careful with the lust you show this kind of thing just tends to up i'm falling into hold me now i'm falling And watch the scheme unfold I cannot practice what I'm preaching I'll run right back to you, my love Parson Brown, Mexican standoff, falling into you. We spraken zojuist over de Vierschansen-tournee die vandaag is afgesloten. Voorlopig alleen nog een wedstrijd voor mannen. Maar wellicht verandert dat in de toekomst, want steeds meer vrouwen doen aan het schansspringen. Zeker als de vrouwen ook van de Olympische schans af mogen. Dan kan de groei zich echt doorzetten. Bij de beste 25 vrouwen zit ook een Nederlandse Wendy Vuik. En die zit nu aan de telefoon. Goedenavond, Wendy. Goedenavond. Waar bel ik jou nu? Vanuit uh, Schoenboer ben ik. En wat ben je daar aan het doen? Uh, we overnachten hier. We hebben uh, dit weekend de wedstrijden in, uh, in Sjeunach. Dus uh, we zijn hier nu al uh, een beetje aan het trainen en dan uh, is het weekend de wedstrijd. Uh, je bent dus nummer 25 van de wereld, kan ik dat zeggen zo? Ja, op dit moment wel. En hoe word je dat? Wat, wat voor wedstrijden spring je dan? Uh, ik doe mee op het uh, Continental Cup circuit. En dat betekent gewoon dat uh, laat maar zeggen alle meiden op het hoogste niveau uh, aan deze wedstrijden deelnemen. Ja, wereldbekerwedstrijden zou ik maar zeggen. Ja, een soort van. Ja. Uh, 25e van de wereld, als de sport Olympisch was geweest, dan hadden we je dus kunnen zien vorige, uh, dit jaar. Nee, vorig jaar alweer, sorry. Ik ben nog in de war in ja. van Vancouver. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Zit dat erin, een Olympische status, voor uh, schanspringen voor vrouwen? Ja, het, is, uh, het was gewoon erg jammer uh, dat het natuurlijk niet uh, Olympisch was in Vancouver. Uh, dat vinden we alle meiden, denk ik. Uh, maar aan de andere kant ook wel begrijpbaar. Uh, nou ja, ja waarom? waarom is het begrijpelijk? Ja, het niveau. Het was op dit moment nog niet goed genoeg gewoon om daar echt een uh, Olympische discipline van te maken. En, en waar laat waar, waar je het uit af uit het aantal deelnemers? Ja, het zowel deelnemersveld als, uh, als het niveau zelf. Ja. Wat moet er veranderen? Um... Ik denk vooral in de, in, de, in de top, laat me zeggen, de top 20... daar moet gewoon uh, een nog groter deelnemersveld uh, naartoe komen... zodat we gewoon, uh, laat we zeggen, om de plaats echt moeten vechten. En nu is het gewoon uh, de grote afstand die er nog tussen zit, laat we zeggen. Ja, heb je echt een, een paar toppers die de rest uh, ver achter zich laten? Ja, ja, dat zie je nog wel nu. <laughs> of moet er ook gewoon uh, in de breedte verder worden gesprongen? Is dat heel, zo simpel, is het misschien? Ja, zozeer niet. Ik vind uh, de, de beste die springen toch echt wel een aardige aardige afstand. En ja, het is gewoon uh, zorgen dat nu de rest daar een beetje naartoe gaat en dan, uh, dan komt het helemaal goed. Ja, hoe groot is de kans dat, dat jouw sport binnenkort uh, een Olympische status krijgt? Nou, Loop is gevestigd op 2014 natuurlijk. En uh, nou, het ziet er wel echt gewoon heel goed uit. Ja? Uh, zeker nu we ook twee wereldcups hebben, of tenminste twee uh, wereldkampioenschappen. Dus die van 2009 in uh, Liberec en uh, die van dit jaar in, uh, in Oslo. En, uh, maar waar laat je het al uit af dan dat, dat je misschien Olympisch gaat worden? Nou, er zijn nu zoveel mensen die hebben toegezegd. En uh, het is natuurlijk in Vancouver is het gewoon net niet gegaan. Omdat je ten eerste het niveau dan wel hebt. En dat is in deze paar jaren zo erg gestegen. En ten tweede hebben ze toen afgezegd en nu zijn er gewoon zoveel mensen voor dat het, uh, ik denk, helemaal goed gaat komen. En dan zien wij jou dus in 2014 in Sochi? Ja, hopelijk wel. <laughs> hoe, hoe kom je als Nederlandse eigenlijk op een skischans terecht? Want uh, van, een, van, een, van een berg uh, snowboarden of skiën dat doen er heel veel Nederlanders, maar skischans springen. Hoe, hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Ja, mijn neefje die, die zat op springen. en uh, nou, mijn tante kwam toen een keer naar me toe van... Uh, joh, een keer mee naar een training? En ik, natuurlijk, ja. Ik ben wel van de, van de sporten, dus uh, nou, ja, de eerste keer in Nederland toen nog op een kleine schans. Ja. En dat vond ik helemaal geweldig. Dus uh, dan ga ik steeds meer naar het buitenland en uh, nou ja, helemaal toppie. En van je neefje nooit meer wat gehoord, begrijp ik, op de skisrans? Nee, mijn neefje is, uh, is een paar jaar geleden gestopt en... Uh, nou ja, die zie ik natuurlijk uh, nog wel en uh, die vraagt altijd even hoe het gaat. Dus dat uh, is wel leuk. Nou, dan is alle hoop gevestigd op uh, Wendy. Wendy Vuik ja. in 2014 is Sotje, ik hou je eraan. Oké. Okay, Sterke. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Doeg. Doeg. We keren weer terug naar het schaatsen. Tegenvallende belangstelling en schaatsers die zonder pardon wedstrijden lieten schieten. Het kenmerkte het eerste deel van het schaatsseizoen. Daardoor ontstond een discussie over de toekomst van het schaatsen. Wat moet er gebeuren om de sport levend te houden? Nu het Europees kampioenschap Allround voor de deur staat... morgen begint dat in het Italiaanse Colobo... wordt ook daardoor volgers van gedachten gewisseld over de toekomst van het Allrounden. Een bijdrage van Sebastian Timmerman. Ik las toevallig laatst wel een, een, een poll op, op, op schaats.nl. Daar rekenen een aantal mensen die, de, ja, die van mening waren dat 10 kilometer eruit moesten, eruit moesten gaan. En, maar dat werd, die werden behoorlijk afgebrand door, door andere leden dat 10 uh, kilometer juist het echte allround is. Zodat je de 500 en de 10 uh, moet kunnen beheersen. En ik denk dat ik me daar gewoon echt bij aansluit. Jan Blokhuizen is oud wereldkampioen bij de junioren en wil dit weekend in Colalbo Europees kampioen allround worden. Deze morgen traint hij op het openbaantje de Rieten Arena. Samen met nog ruim 20 andere mannen. De groep echte allrounders is de laatste jaren niet groter geworden. Constateert ook diezelfde blokhuizen. Als ik naar dit EK kijk, denk ik dat er uh, vijf, zes uh, uh, mannen gewoon uh, heel dicht bij elkaar zitten. En, uh, uh, met Sven er dan bij... Uh, ja, ik denk dat je wereldwijd misschien uh, 15 echt, uh, echt goede allrounders hebt. En, uh, ja, misschien... Uh, ik vind een aantal mensen dat, uh, dat een wat een kleine pool, Maar ja, misschien, uh, misschien verandert het ook wel. Uh, er komt als ik naar, naar het NK kijk een hele, hele jonge nieuwe lichting aan. En misschien is dat wel in, in andere landen ook het geval. En, uh, ja, dat, uh, dat er gewoon een, uh, een grote aanwas uh, aan het aankomen is. De terugloop in het aantal all-rounders heeft een aantal oorzaken. In Nederland is het bijvoorbeeld niet meer automatisch zeker dat een jonge schaatser allrounder wordt. TVM trainer Gerard Kemkus. Ik denk nu als je, als je jeugd ziet dat ze, dat ze niet meer alleen maar een allrounder willen worden... een Sven Kramer of een Irene Wüst willen zijn... maar, maar dat ze ook een, een Jan Bosch, een Erben Wennemars, een, een Margot Boer en Annette Gerritsen... dat dat ook nu namen zijn die, die, die een gezicht hebben gegeven aan het, aan het sprinten. En daarnaast is het specialiseren in afstanden opgekomen. Zeker bij de buitenlandse schaatsers. Dat constateert Gianni Romme die in Duitsland werkte en nu coach is van de Italianen. Ja, het, het, het feit is gewoon, gaat uh, is een gegeven. En ze weten ook van, nou ja, dat er is een EK en WK, daar breid je op voor. Uh, maar ze maken het niet heel erg belangrijk of zo. Uh, het feit is, uh, hoe ik daar zelf naar kijk, uh, het specialisme uh, is steeds belangrijker geworden. Maar het feit is ook zo, je ziet vaak uh, mensen, als ze een keuze gaan maken, echt duidelijk voor een, uh, een, een bepaalde afstand dan worden ze er wel beter op. Kijk, een voorbeeld maakt uit dat hij die, die duidelijk gekozen heeft voor uh, de middenafstand. En gezegd dat de zeg ik van wel, hij is alleen maar beter geworden erop. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook mensen als een Sharni Davis en een Christine Nesbit. Die dit jaar toch weer heel duidelijk het allround schaatsen bovenaan hun verlanglijstje hebben gezeten. Ik, wil, ik, ik, wens, ik, ik denk tenminste te weten dat Gianni graag wereldkampioen allround wordt in, in Calgary. En nou, dat hoef ik niet eens aan Christine Nesbit te vragen. Die wordt, wil dat zeker heel erg graag. En dus wil Gerard Kemkes de discussie omdraaien. Niet discussiëren over de toekomst van het allrounden, maar de vraag opwerpen. Moet allrounden niet gewoon een olympische discipline worden? Dat zou ik fantastisch vinden, want ik denk nog steeds dat de kampioen die en kan sprinten en een lange afstand kan rijden, dat dat een beetje de tienkampen van de atletiek is, toch een beetje de koning van, van het schaatsen. Dat, dat zou ik toch heel graag gratis, een prachtig nummer vinden om toe te voegen aan de, aan, de, aan de Olympische Spelen. Dat vind ik eerder een discussie dan zeg maar... Uh, um... Ja, allerlei moderne. Ik ben wat dat betreft wel redelijk conservatief. Ik snap wel dat we iets moeten doen hoor met de schaatsport. Maar ik kom niet aan het allrounden, wat mij betreft. En hoe dat moet, weet ik niet. Dat is, dat is voor de knappe koppen om daar eens goed over na te denken. Knappe koppen rond de ijsbaan praten wel eens over een EK on-round met een kleine meerkamp. Dus de drie kilometer in plaats van de tien kilometer. Ik, ik snap waarom dat is. dat is. Dat is om de attractiviteit te verhogen. Maar daarmee kom je wat mij betreft schiet je te kort als het gaat om, om de echte allround kampioen te kronen. De, de, de kunsten en de klassen van een lange afstand rijden neem je al steeds minder mee. Ga je naar een drie kilometer in plaats van een tien kilometer, dan wordt het nog meer een, een vermogensevenement. Ik kan me wel voorstellen dat je uh, um, een evenement als, als iets dergelijks toevoegt aan, uh, aan het programma. Maar ik vind nog steeds dat de WK allround een allround kampioenschap moet zijn met tien kilometer daarbij. En Johnny Romme, oud-Europees en wereldkampioen allround... heeft zo zijn eigen ideeën over de toekomst van het allrounden. Het zal er blijven. Alleen, uh, ja, misschien moet je het wat anders gaan indelen. Kijk, wat, wat ik vooral uh, het grote uh, ja, ding vind... is dat je... We hebben altijd drie of vier kampioenschappen in een jaar. Dus je hebt een een sprint je hebt een weken uh, afstanden dat zijn dan, En dan heb je nog een EK. Maar de, eigenlijk is dat... Te gek. Want als je naar een andere sport kijkt, naar een, uh, zwemmen of atletiek... je hebt eens in de, in de twee jaar een uh, WK en dat is het. En de rest hebben ze gewoon in zo'n jaar World Cups. En je kan ook zeggen voor jezelf van nou het ene jaar doen we een week afstand... het andere jaar doen we een week rond, Dat we het een beetje afwisselen. Dan kan je kijken of dat het meer aan gaat slaan. En dan kan je kijken van hey, wordt het niveau hoger. En als dat niet zo is, ja, dan moet je af gaan vragen... moeten we dit nog wel gaan houden. Anders is het misschien alleen weken afstanden het feit wat je, wat je nog moet doen. Maar goed, dat is iets... Ja, dat moet je afvragen. Goed vandaag. Feyenoorder Luc Castagnos hoeft niet bang te zijn... dat hij op 19 januari de klassieker tegen Ajax moet missen. Hij kreeg gisteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Sparta Rood... omdat hij Ruud Knol in zijn gezicht had getrapt. De aanklager heeft de zaak in onderzoek genomen... maar erbij gezegd dat een eventuele schorsing alleen voor oefenduels zal gelden. Ado Den Haag heeft Jordi Brouwer gecontracteerd. De aanvaller, die als 17-jarige van Ajax naar Liverpool overstapte... zat zonder club... Ook de congolees-Belgische verdediger Ntoko speelt de rest van het seizoen voor ADO. Hij stond tot afgelopen zomer bij AGOVV onder contract. In de Italiaanse Serie A beleefde AC Milan een goede avond. De ploeg won met 1-0 bij Cagliari en zag verschillende concurrentenpunten verspelen. Lazio Roma kwam bij Genoa niet verder dan 0-0. Juventus ging op eigen veld met 4-1 ten onder tegen Parma. De nummer 3 Napoli, verloor met 3-1 van de internationale. Een goed begin dus van de nieuwe intertrainer Leonardo. As Roma profiteerde net als Milan ook... en klom ten koste van Juventus naar de vierde plaats... door met 4-2 van Catania te winnen. Uh, in Milan gaat dus aan de leiding met 39 uit 18. Lazio volgt op 5 punten en Napoli op 6. Uh, dan nog een paar oefenwedstrijden. kaisers tegen FC Twente werd 4-1... VVV won in Den Bosch met 2-1 van Den Bosch. En NEC klopte Go Eagles met 3-1. bursa Herakles Heracles werd 2-2 uh, nadat de wedstrijd lang was gestaakt. Wegens hevige regenval. We zijn erheen. Max van Wezel neemt het zo direct na het uurjournaal over. Met het oog op morgen. waarbij betreft nog een hele fijne avond. Dag.